12 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In de haven van Sierra Leone staat al maanden een container vast met Amerikaanse spullen om ebola mee te bestrijden. De overheid zou de verzendkosten van de container niet willen betalen. De beschermende pakken, handschoenen en maskers hebben een waarde van ruim 110.000 euro. De verzendkosten zijn maar enkele duizenden euro's.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 De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar drie, me drie mensen. De Amerikaan John O'Keefe en het Noorse echtpaar May Britt en Edvard Moser. Ze hebben onderzoek gedaan naar cellen in het menselijk brein... die ervoor zorgen dat we ons kunnen oriënteren. John O'Keefe deed in 1971 een belangrijke eerste ontdekking... en ruim 30 jaar later vonden de andere twee wetenschappers... een ander belangrijk deel van het systeem. Het gaat niet goed met Disneyland Parijs. Het bedrijf zit diep in de rode cijfers. Vanwege de crisis komen er minder bezoekers. Die vinden de toegangsprijs te hoog en willen nieuwe attracties. Moederbedrijf Walt Disney steekt daarom 1 miljard euro... in het noodlijnende attractiepark. Toen dat vanochtend bekend werd, daalde het aandeel Euro Disney met 23 procent. Het weer, droog en af en toe wat zon. Het is ongeveer 15 graden. Vanavond en vannacht regen...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 van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Ja, ja Goedemorgen Zandvoort, Nederland, wereld Nieuwe week begint, jawel We gaan weer aan het begin van een frisse nieuwe werkweek en ook, uh, Het is 6 oktober vandaag Tiende maand Woe. gaat ah, weer hard, hè maar goed, een beetje donker buiten nog. Maar uh, misschien gaat het nog wel weg. Misschien wordt het nog wel een beetje vrolijker. Je weet het nooit. In ieder geval gaan wij proberen wat warmte te brengen met uh, de, ons lunchprogramma vandaag. Mocht u wel aan een broodje zitten, eet smakelijk. Mocht u dat straks gaan doen, dan wens ik u ook eet smakelijk. Begin van een spannende nieuwe week. Eind van de week vrijdag gaan we starten met een nieuw radioprogramma. Zoals u misschien al heeft gehoord. Zandvoort draait door. Jo. Heeft niets met Matthijs van Nieuwkerk te maken. Helemaal niks. Aanstaande vrijdag dus van 5 tot 7. Ja, een heel nieuw live radioprogramma vanuit onze studio. Met gasten, muziek, live muziek. Uh, weet ik het allemaal niet wat er allemaal gaat gebeuren. Helemaal gezellig. Wisselende presentatoren, Shannon Duif. Hans Wassenaar, mijzelf. En. Uh, uh, Donny Tempier, ik ga het ook nog doen. Maurice Mulder gaat eraan meewerken. Kortom, een heel team van leuke mensen dat een hopelijk leuk programma gaat doen. Aanstaande vrijdag, dus van 5 tot 7 nieuw. Luister hoor, ja. Er is noodstijd tijdens de borrel, want het wordt best gezellig. Ik wil niet alles verklappen, maar uh, het wordt een leuk programma, dat kan ik u vast verzekeren. Goed, um, eens even kijken. Het is vandaag dus maandag, het is 6 oktober. Uh, we hebben weer wat nieuwe platen, ook wat oude Weet het, de ideale mix in dit programma. Oud en nieuw, dwars door elkaar heen. Straks een hele aparte drie-in-een. Ja, ik had nog nooit van die man gehoord, maar... Uh, er is een dame die uh, bij het café in Halterstaat, Laurel Hardy zat. En die uh, diende deze drie-in-een in. deze drie in 1 in. In, in, zo moet ik het zeggen. Dat is heel apart. Dat is een hele leuke, leuke drie-in-een. Vertel u straks meer. Gelukkig uh, gaan we lekker uh, gewoon beginnen. Ja, we muziek. De eerste plaat die ik heb is... Uh... Ja, wel een hele aparte hoor. Ja, ook een hele aparte. Guus Meewis heeft een uh, nieuwe single. Uh, dat doet hij uh, samen met de New Cool Collective. Dat is een, zo echt zo'n lekkere swingende big band. En het is, een, het is een liedje van Herman van Veen, dat ook man. Kortom, luister maar. Hier is Guus Meewis met Opzij. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast.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 BABJ is een eenmanszaak Race van afspraak naar afspraak Het is een hele dag raar.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Met een nieuw Collective, Big Band en Fabio Riayo, de rapper. Ja, en het is in the beach, boys. Help me run down. Boys. En dat was natuurlijk Help Me Ronda. Ja, en dan gaan we nu uh, de drie in één doen. Hè? Ja, dat gaan we doen. We hebben een hele leuke vandaag. Uh, de, de zanger heet Flip Norman. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar er was een, een, een, een, een dame in een café hier. Die kwam met zo'n briefje aan. Ik weet even de naam niet meer, sorry. Maar uh, die kwam met een briefje aan met drie titels van deze man erop. En we hebben even geluisterd natuurlijk. Even kijken wat het was. En dat uh, is heel apart, dat is gewoon leuk. Flip Norman, uh, we gaan drie nummers van hem draaien. Uh, dat heet, het eerste heet Plafond, het tweede heet Tijd te Koop en het derde dat heet uh, Ik heb de nacht. Ja, nou, dat moet hem dus worden. Flip Norman, 3 in 1. 3 in 1, 1. Schoon. Stof dwarrelt naar beneden op. Pizzadozen van een maand geleden en half lege halve liters bierpop maar niet door de muren. Reggae party bij de buren. In een slaapkamer doen twee liefjes en Ik lig hier maar alleen. Staat het op mijn bed? Staat het op mijn bed? Lig ik alleen maar hier. Nagels in een wijnglas. Schimmel in de bank. Dat ik hier ranzig woon Ach man, ik kijk toch alleen omhoog Ik kijk alleen omhoog En het plafond is altijd schoon Ja, ik klom uit het konijnenhol De rode rook rond haar gezicht, want ja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 La von is altijd Amen. Deze uh, ontzettende leuke 3-in-1. Uh, volgens hoort u het, nummer, uh, het plafond is schoon. Daarna uh, tijd te koop. En het laatste liedje wat we daarvan hoorden. Dat heette uh, Ik heb de macht. Nou, ik vond het heel apart. Leuke aparte dingen. Uh, weer iemand die weer eens iets heel anders doet. Dus uh, nou ja, dan weet u ook gelijk hoe het werkt. Mocht u ook een idee, leuk idee hebben voor een 3-in-1. Dat wil zeggen drie platen van één artiest achter elkaar non-stop gedraaid. <coughs> of... Uh... ...platen met een gezamenlijk onderwerp. Dat kan ook. Dus bijvoorbeeld steden, ik noem maar wat. Of, of regen. Of, nou ja, je kan eigenlijk... ...onderwerp bedenken. Drie platen die over hetzelfde... ...gaan of drie platen van één artiest. Dat is een 3 in 1. En die kunt u dus aanvragen via... ...nou ja, via de... ...gebruikelijke kanalen. Gewoon een pb'tje op onze Facebookpagina. Is altijd goed. Komt er terecht. Uh, www.facebook.com uh, slash Of u doet het op via de app, als u die heeft op uw mobiele telefoon. Dat kan natuurlijk ook. Of uh, u vult een formuliertje in. En die liggen bij uh, twee cafés, bij 4 uh, en bij Lauren Hardy. Formuliertjes. Dus als u, uh, dat kunt u daar ook invullen. Dan komt het ook bij ons terecht. En uh, dan kunt u dus uw eigen idee. Uh, wij zijn een democratisch programma. Dus dan kunt u uh, op deze manier uh, meewerken. Aan het programma. Vandaag was dat dus Plony Jansen van Plony's Haasje op. En die had deze prachtige aparte 3-in-1 eh, van Flip Noorman. Nou, oké. Okay. Really her. was dat. En uh, een liedje dat heette Cool Kids. Zo meteen komt het regio nieuws Komt er bijna aan. Nog even wat uh, Breaking News uh, erin verwerken en zo. Zo is wel belangrijk natuurlijk. Nog even een lekkere ouwe. Krijgt u van mij uh, helemaal cadeau. Helemaal gratis. Yes, sir. Ja, helemaal gratis en voor niks. Diana Ross en the Supremes. En dat uh, noemen dat heet Reflections. We'll be right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 Diana Ross en The Supremes en Reflections. Sanford, Sanford, Sanford, <garnicht> ja, zo was het ook nog een keer. Oh, je gaat het niet helemaal goed, de verkeerde jingle. Nou ja, oké, okay, nee. dit is het regio-nieuws met Angela de Koning. Oh wel, doen we het zo. <laughs> ja, toch? Een automobilist is afgelopen vrijdag onwel geworden... nadat hij een motorrijder had aangereden op de Julianelaan in Overveen... De bestuurder kon niet op tijd remmen en botste tegen een stilstaande motor die daardoor omviel. De automobilist stapte uit en trachtte de motorrijder overeind te helpen, maar daarbij werd hij onwel. De omstanders boden direct eerste hulp aan in afwachting van een ambulance. De man is uitvoerig nagekeken en hij is vermoedelijk onwel geworden door de spanning van het ongeweld, ongeval... en hoefde na behandeling niet mee naar het ziekenhuis. Over iets meer dan 80 dagen is het zover. Dan staat het Glazen Huis van 3FM in Haarlem. De grootste, grootste actie van het radiostation gaat dit jaar geld inzamelen en aandacht vragen voor slachtoffers van seksueel geweld in conflicten. Voor en tijdens Series Request starten veel mensen en buurten hun eigen acties, zo kun je bijvoorbeeld sjaals Bre breien bloembandjes maken en flessen inzamelen. Er zijn genoeg dingen te bedenken waarmee je geld kunt ophalen. Is jouw bedrijf, school, buurt of jij alleen een actie begonnen? Schrijf erover mee op dichtbij.nl En inspireer zo anderen en vertel hoe en wanneer jij geld gaat inzamelen. En deel natuurlijk jouw eindbedrag met alle lezers. Het is leuk, op die manier inspireren je elkaar natuurlijk... tot het nemen van, uh, van actie. Erg leuk. Bij een botsing tussen twee auto's op de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord... is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Het ongeval vond plaats uh, rond half drie ter hoogte van de Marsmanplein. Een van de auto's voerde een bijzondere verrichting uit... maar zag daarbij een andere auto over het hoofd... De, Botsing was het gevolg. Een van de inzittenden raakte door de klap gewond. Door ambulancebroeders werd ze behandeld en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de hulp van het jaarverkiezing zijn stuk voor stuk nominaties. met mooie en dankbare verhalen van hulpvragers, familie en collega's van verschillende soorten hulpen binnengekomen. Dat laat de organisatie de Nationale Hulpgids weten. Inmiddels zijn er al 100 genomineerden, maar uw bijzondere zorghulp kan er nog bij. Bijzondere hulpen die werkzaam zijn in de thuiszorg, de begeleiding, verzorging en kinderopvang... kunnen nog tot 20 oktober genomineerd worden. Wilt u uw zorghulp in het zonnetje zetten? Meld hem of haar dan aan op www.hulpvanhetjaar.nl Op zondag 26 oktober 2014 gaat alweer de vijfde editie van de Heemstedenloop van start. Het hardlopen evenement kent drie afstanden en voert de lopers vanaf de startlocatie... door het Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemsteden... om vervolgens weer te eindigen op de Sportparklaan. De inschrijvingen stromen binnen, dus als u mee wilt doen, wacht dan niet te lang met aanmelden. Er is namelijk een limiet gesteld aan het aantal deelnemers. Voor meer informatie kunt u kijken op Facebook eh, onder het kopje Heemstede Loop. En dat is Heemstede met een hoofdletter en Loop ook met een hoofdletter. En tot zover het nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag over het algemeen bewolkt, maar het blijft wel over het algemeen droog. Het waait flink en het wordt hooguit 17 graden. Vanavond, en komende nacht, overheerst de bewolking en gaat het enige tijd uh, regenen. De wind waait matig tot krachtig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur daalt naar de graad van Morgen kunnen flinke buien vallen en bij die buien is onweer mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee, in kracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar een graad of 16. Tot zover. Ja, toepasselijk nummer hè, als je het weerbericht zou horen. Ah, the summer is over. Nou, dat is ook logisch. Het is oktober, dus we zitten al dik in de herfst. En dat ga je nu dus ook wel merken. En dit is Sam Smith. Geweldige er weer van die man. En dat heet I'm Not The Only One.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 Bye. In de plaat, lekkere dance classic. En dan is ik: My first, my last and my everything. Hier, Sonore stemgeluid van Buddy Bight. Ja, ook al niet meer onder ons, helaas, die man. Ja. Nou, nou gaan we gaan gewoon lekker door. Dit is Avicii. Het nummer heet ...days. De nieuwe plaat, en die heet blijven Luister nog steeds aan C.F.M. Lunch, gaan programma met de mix van oud en nieuw. En natuurlijk regionaal nieuws, en straks hebben we nog meer breaking news. Oeh, ja. Straks om kwart over één hebben we natuurlijk ook nog eventjes contact met Pluspunt. Over hun activiteiten voor de komende week. Ja, ja. Het leeft allemaal hoor, CFM leeft jongens, het gaat, gaat hartstikke goed. Aanstaande zaterdag weer een nieuw radioprogramma. Of aanstaande vrijdag natuurlijk weer een nieuw radioprogramma. Maar daar vertel ik je nog wel meer over. Dit is de Nitty Gritty Dirt Band. Mr. Bojangles. In worn-out shoes. Touchdown I met him in a sail In New Orleans, I was some faith that stands for we jump so high Nitty Gritty Dirt Band. Met een hele andere versie van het nummer. Dat we natuurlijk ook kennen. Onder andere van uh, Robbie Williams. En van uh, Sammy uh, Davis Jr. Ah, dit is dus even wat anders, hè? Dit was gewoon even lekker. Uh, ja, inderdaad. Dit was hem gewoon. Ja, inderdaad. Nitty Gritty Dirt Band. En uh, we gaan naar het nieuws en het, het NOS-nieuws weer van één uur natuurlijk. En straks gaan wij nog lekker een uurtje door met CFM Lust. En u hoort al van de tune van ons nieuwe programma de laatste vrijdag. Verstaat gaat tussen 7 en 9, 10 oktober. Zandvoort draait door, jawel. Voor u eventjes uh, ga ik even uitrusten en zo van het inspannende eerste uur... En ik zie u zometeen weer terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.